Kruistief om de wereld voor mij te De veilige plek. Het was hoog zomer en het was bloedheet op de boerderij. De oven was binnengehaald en het graam was opgeslagen. Het zou al gauw tijd zijn om fruit te plukken. Boer Willem leunde tegen het hek. Hij keek tevreden uit over de akkers waar nu alleen nog stoppels op stonden. De oost was goed geweest en ook de verkoop van kip had flink wat opgebracht. Bart, de knecht, zat onder aan de hooiberg en rustte ook even uit. Hij had zijn brood opgegeten en een glas bier gedronken. En nu rookte hij een sigaret. Hij had nog een half uurtje pauze. Hij zat heerlijk in de schaduw van de hooiberg. Uit de moestuin waaide een warme geur van kruiden zijn kant op. Bart werd er een beetje snoezerig van. Hij sloot zijn ogen. Bart sliep. Plotseling schrok hij wakker. Een paar minuten later maar. Hij vroeg zich af wat het knitterende geluid vandaan kwam. Toen rook hij in brandlucht. Met een schreeuw van schrik sprong hij op. Verschrikkelijk, zijn brandende sigaret was in het droge gras gerold. De hooiberg stond al helemaal in de brand. Nu waaiden de vlammen in de richting van de kipholken en het huis. Bart rende zoals hij nooit gerend had. Boer Willem zat vast nog te eten. Ze moest onmiddellijk de brand weer bellen. De hooiberg was al niet meer te redden. Maar misschien konden ze ervoor zorgen dat de kippenhokken en het huis niet afbranden. Bart rende als een gek naar binnen. Greep de telefoon en draaide het nummer van de brandweer. Brand! Kom snel! riep hij. Achterdijk 4. Hij smeet de hoorn terug op het toestel en zag dat boer Willem inmiddels al achter hem stond. Zijn gezicht lijkt bleek. De schuur staat ook al in brand, riep hij. Dus nu kunnen we alleen nog de kippen in het huis redden. Al snel zaten de ze zet ze snel de drie hekken van naar het weiland open en jaagt alle kippen naar buiten. Ze vinden hun weg wel. Ik pak alvast de tuinslang om het kiphof en de muur van het huis nat te houden. Samen vochten ze tegen de vlammen. Hun gezicht is zwart en hun wenkbrauwen geschroeid. De vrouw van bloer Willems had hun kinderen meegenomen naar het weiland en droeg snel... Armen vol spullen naar buiten. Toen de brandweerauto het erf opdraaide liep ze snel tegemoet. Het duurde een tijd voordat het vuur onder controle lade. Van de hooiberg en de schuur was niets meer over. Alleen nog een hele grote hoop kletsnatte as. Gelukkig hadden ze de kippenhokken en het huis en de stal kunnen redden. Lies, de boerin, bracht er gauw alle spullen weer terug naar binnen en zette thee voor de uitgeputte brandweermannen. Heel stiltjes sloop Bart weg naar zijn eigen huis, voor iemand zich af zou vragen hoe het vuur eigenlijk begonnen was. Boer Willem liep naar de kippenhokken en strooide wat voer over op de grond. De kippen kwamen allemaal aangescharreld, luidkakelend en achterdochtig. Hij telde ze zorgvuldig. Hij miste nog één kippengezinnetje. De kleine witte N en, en haar negen kuiketjes. Nou, ze zijn weer bezig met vuurwerk. Boer Willem keek naar de schuur. Hij vroeg zich af waar ze naartoe zou zijn gegaan. De Kuiters waren nog erg jong. Negen kleine buizige bolletjes. Geel dons. Hij had zelf gezien hoe ze achter de moeder hen aanrenden. De veilige van het open veld tegemoet. Deze hen was een geweldige moeder. Waar zou ze zich toch verstopt hebben? Hij besloot verder te zoeken. In de stenen muur zaten drie openingen die toegang gaven tot het veld. De boer liep erdoor en wandelde langzaam langs de greppels. Hij keek goed, maar hij zag niets bijzonders. Toen liep hij naar het poortje, vlak bij de schuur die daarvoor nog in lichte laai stond. Hij bleef verbaasd staan en staarde naar de grond. Daar lachte hij in een keltje. Haar kop hing, hing opzij en haar veren waren geschroeid en verkleurd door de rook. Ze was dood. Terwijl ze bijna in veiligheid was en niets haar in de weg stond, waarom was ze hier nou gaan zitten? De, de boer bukte om haar op te tillen. Van onder haar slappe vleugels kwamen haar negen donsige kuikentjes tevoorschijn. Springleefd en druk piepend. De boer legde een deken in een doos en stopte de kuikentjes daarin. De doos zette hij in de keuken, vlak bij het warme voor het huis. Hanna, zijn dochter van zeven jaar, kon er maar niet over ophouden. Ze had zichzelf makkelijk kunnen redden, papa. Bleef ze maar zeggen. Maar ik denk dat de kuiten te klein waren om zo snel te rennen. Misschien konden ze door de rook niet zien waar ze heen moesten. Of misschien liepen ze de verkeerde kant op. Maar, maar zij wist wel dat onder de vleugels de veiligste plek was, toch, Papa? Ik denk dat ze gewoon is gaan zitten en ze, en ze bij zich heeft geroepen. En dat zij in hun plaats doodgegaan is. Is dat nou geen goede moeder, Papa? Hanna legde haar hoofd op de deken en fluisterde: Het hek was open, ze had zichzelf kunnen redden, maar dan had ze haar kleintjes misschien achter moeten laten in de, de leuk de rook. Lieve, lieve, kleine kuikentjes, ik ben zo blij dat jullie geluisterd hebben toen jullie moeder jullie riep, anders zouden jullie allemaal dood zijn. Lieve kuikentjes, ik zal goed voor jullie zorgen. Jezus was zonder zonde, hij had weer naar de hemel terug kunnen gaan zonder te sterven. Maar dan zou hij alleen gegaan zijn. Wij zouden niet bij God kunnen komen. Vanwege onze zonde. En niet bij God kunnen komen. Zou voor altijd zijn. Jezus koopt daarom over onze plaats te sterven. Zodat hij nu ons nu bij zich kan roepen. Zodat we altijd zullen leven met God. Lees je mee? Hieraan leren wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven, Johannes 3, 1 Johannes 3, vers 16. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door de geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gelaten 2, vers 20. Denk je mee? Jezus liet het toe dat anderen martelt tot in de dood voor jou en voor anderen. Waarom twijfel je nu nog aan zijn liefde? Dit is niet een vraag die je hoeft te beantwoorden, want het kan ook dat je niet twijfelt. Denk je dat dit jou kan helpen om soms lijden voor anderen te verdragen? Het lied van vandaag is Onze schuilplaats is God. De ooit kan over, de All the fighters and I'm